Mm, die doet het niet meer. Freddy van met het NOS-journaal. Een groot deel van het grondpersoneel van Air France staakt morgen. Air France verwacht dat de meeste vluchten gewoon zullen doorgaan... maar dat er wel vertragingen kunnen ontstaan. Het personeel eist onder meer betere werkomstandigheden en meer salaris. Ook willen de werknemers dat luchthavens geen externe bedrijven inschakelen... die de vluchten afhandelen. De staking komt op de dag dat veel Fransen op vakantie gaan. Volgens Air France zullen de problemen meevallen. Het is op reis gaan...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 vrijwillig hebben gemeld om wel te werken. In Iran is voor het eerst een staatskliniek geopend voor alcoholisten. Volgens een van de artsen in het centrum in Teheran is die nodig... omdat Iraniërs steeds meer drinken. Officieel is alcohol taboe in het moslimland. Hoeveel Iraniërs een alcoholverslaving hebben is niet bekend... maar vorig jaar zei een politiechef in Iran dat het er zeker 200.000 zijn. En er zijn naar schatting zeker 2 miljoen drugsverslaafden... De sancties die de VS heeft opgelegd aan Rusland zijn contraproductief en in niemands belang. Dat heeft president Poetin gezegd tegen president Obama in een telefoongesprek. Obama zei dat hij bezorgd was over de toenemende steun van Rusland aan separatisten in Oost-Oekraïne. Het was het eerste gesprek tussen de twee leiders sinds 17 juli. Dat is de dag waarop vlucht MH17 werd neergehaald boven Oekraïne. Het is niet bekend wie wie belde. En de menselijke resten die vandaag zijn gevonden op de rampplek in Oekraïne worden vanaf morgen in gekoelde wagens naar Kharkov gebracht. Vandaar worden ze zo snel mogelijk naar Eindhoven gevlogen. Ze krijgen dezelfde ceremoniële ontvangst als de andere slachtoffers, heeft premier Rutte gezegd. Het weer. Vanavond mogelijk een bui, maar het blijft wel lang warm. Minima vannacht 16 graden. Morgen begint zonnig. Later zijn er stevige buien. Soms met onweer en ook met windstoten. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu. Zie het. De Sprinter naar Den Haag Centraal van 13.05 uur 5. rijdt wegens een defecte spoorbrug niet verder dan Rotterdam Centraal. Gelukkig rijdt, rijdt ons de enige echte Dion Sydney Tot aan de klok van 11 uur gewoon door hier. De plaatjes. Achter elkaar strak mixend. Een uur lang in de mix. We'll Oh, yeah. a right. kiss must say out Baby, the only one that I get deeper with is my bay, jacking it with my baby, the only one that I get deeper.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 The. Shining, the weather is sweet. Here. Make you wanna move your dancing feet, man. When the morning gather the rainbow, want you to know. Voort. Met alweer de laatste minuut voor de one and only Dion Sydney. Ik hoop dat je net zoveel genoten hebt als ons. En ja, volgende week vrijdag zijn we gewoon weer bij je terug. Met twee uur zie je het op jouw CFM Zandvoort. 106.9. Blijf gewoon lekker luisteren. Volgende week vrijdag zijn we er weer. Ik zeg tot. ziens. het. Ciao.